Dat is gewoon weer eens eventjes een ouderwetse aflevering uh, zonder gasten en dergelijke. Uh, dat is ook wel eens uh, leuk, uh, eerlijk gezegd. Uh, dat was uh, trouwens uh, voor de mensen die het nog niet helemaal wisten: Tanya Joy Bradley met Beautiful imperfections, imperfections. Ik moet het wel goed zeggen. En uh, zij heeft uh, meegedaan aan de, de eerste serie van de, de beste singer-songwriter van Nederland. Daar kwam ze bij de laatste 7, 8 uh, mensen die uh, mee mochten doen. Aan uh, die afleveringenreeks. Uiteindelijk was uh, de winnaar. Douwe Bob! En in die uh, afleveringenreeks. deed ook uh, onze vriend uh, Rogier Pelgrim mee. en Angela Moira. Beiden hadden wij hier ooit in de studio. En. dat is nu weer het geval in uh, de vierde serie. Want uh, Kira Dekker. en Mirjam West. zitten uh, bij de laatste acht. Dus uh, die kunnen dan in ieder geval zeggen dat. Uh, of wij kunnen in ieder geval zeggen dat wij deze twee dames schatten. Marijan West heeft nooit live gespeeld, maar we hebben wel twee keer wat verteld over haar werk. En uh, Kira heeft zeker hier live uh, gespeeld. Dus uh, zeg dan maar dat wij geen neus hebben. Goed, Mark, nou, jouw neus heb ik nooit betwijfeld, toch? Nee. Nee. Uh, dan moet ik toch aan, het, uh, uh. aan, aan die poeder uh, denken die ze bij het WK voetbal over het veld heen gooien. Dus uh, bij die vrije trappen, heb je dat gezien? Bij het WK voetbal. Uh, je bedoelt die scheerschuim. Uh, dat is een soort van scheerschuim, maar dat lijkt ook wel op een beetje op uh, poeier, op waspoeier. Nou ja, uh, als, of, uh, als het cocaïne is, uh, dan uh, denk ik dat de Colombianen nee, heel erg gelukkig zijn. Denk je, uh, zoiets. <laughs> dat is Mexico, niet Colombia. Hey, Col ja, ook. Mexico ook, ja. ja daar, is een, uh, daar is een heel drugskartel uh, actief, wel meerdere. Maar uh, over, uh, daarover gesproken, het voelt het wel, wel grappig, eerlijk gezegd. Uh, uh, qua, hoe, hoe kwam men er eigenlijk op de twee van voetbal? Een neus voor iets, never. we hebben het alweer. Met de laatste acht van, uh, van de beste Singerson. Zou, ja. ja. En de, een neus. Hier, en neus ervoor hebben. Ja, zou je hier beter uh, geurkaarsjes in plaats van die hamsters onder de microfoons kunnen hangen? Uh, dat de, dat de, denk ik de, ook, de, Doe ja. maar eens uh, uh, dan, dan, dan mis ik toch wel de kaarsjes en de wierook van uh, Margarethe de Vries van Collum. Nou, Weet je uh, dat nog? <laughs> ik wil niet onbeleefd zijn, ah, maar uh, uh, daar word je op een gegeven moment ook een beetje... Het gaf mij uh, wel een uh, behoorlijke vorm van rust, dit moet ik je erbij zeggen. Dus, uh, uh, het is natuurlijk uh, niet toegestaan. Het was maar eenmalig uh, dat ik dit mocht doen van het uh, bestuur van CFM. Want daarna was het toch wel zo van... Nou, dat hebben we toch liever niet. Nee, nee allicht niet. Maar ik doe alles voor de gast. Dus vandaar. Ja. Ja. Uh, dat is één. Uh, dan had ik nog iets uh, gemerkt bij jou op je Facebook-profiel vandaag. Jij zat achter een een of ander... Uh... Ja, uh, ik, een ik, of andere ik, ik, vond, <laughs> ik, ik dacht dat ik achter de meest lugubere wagen van ja. Harlem en Omstreken ja. reed. Ja, wat was het geval? Marcus uh, gaat altijd uh, over de A9. Uh, waar hij naartoe toe moet, uh, moet hij naartoe? Volgens mij naar Leesweb. Ja, dat is in Amsterdam-Zuidoost. Ja, oh, ah, ja, dat zit in Amsterdam-Zuidoost. Dan moet je inderdaad over de A9. Dus het ik ga elke morgen over de A9 en ik haal een ineens... slaperig hoofd haal die, ik een busje in ja, er staat met de tekst achterop, uh, het adres voor uh, in ieder geval in deze richting van het adres voor je uh, gekoopste adres voor hondenvlees in Haarlem en Hong omstreken. Ik denk, pardon. Uh, is dat honden? nou, uh, ja, ik, ik voelde hem al aankomen. Is dat nou de verkoop van, uh, van dat spul van de, nou ja, van de, de honden zelf? Ik dat dacht dus dat ze, ik dacht dat ze Vivi door de, door de gang <laughs> heen halen daar. nee, ja, nee, nee, dus. Nee, uiteindelijk, denk, op de website kijkend, is de slogan nog net zo slecht. Maar blijkt het dus om vlees voor honden te gaan. Ja, dus het voer voor honden. Ja, ik moet altijd precies. denken aan, uh, aan Eddie Murphy in Beverly Hills Cop 2. Die zegt van, uh, als ik niet terugkeer, dan uh, heb ik een dogmeat ass. Zoiets. Yeah, yeah. <laughs> dus, uh, maar die, die, ik denk dat die meneer nog wel uh, mij, of vrouw nog mij herinnert. Ja. Want ik ben er dus voorbij gereden. Ja. Ik heb dat, ik, toen bedacht ik me pas van, hier moet een foto van komen. Dus ja. ik ben weer op de rechterrijstrook achter een vrachtwagen gaan plakken. Ja. Totdat dat busje, wat eh, om een of andere reden ook maar 90 reed, me eindelijk weer ingehaald had. Ja. Toen kon ik er niet achter het vrachtwagen vandaan komen. Dus ik moest even wachten. En heb ik weer een hele sloot auto's ingehaald. maar heb ik me achter die auto gevri gevriendeld. Ja, ja. En toen heb ik een paar foto's genomen. Ja, ja, ja. Dus dat moet wel opvallen. Dat valt ook, valt ook zeker op. Maar het was wel heel erg bijzonder in ieder geval. Het was, het was apart om zo'n ja. ding tegen te komen. Ja. Dit is even de introductie van deze alternative Vm. De bedoeling was, dat had zij ook bedacht, Kato van Dijk van My, My Baby. Die zei van, ik wil een optie op 19 juni. Nou, is goed. Die heeft ze niet gelicht. Dus dat betekent dat wij gewoon verder gaan met... En dan zitten we eigen. met z'n tweeën. Gaan wij gewoon met z'n tweeën verder. Maar er is ook weer goed nieuws vrienden. Want er uh, komt wel weer uh, gewoon uh, werk aan. Uh, sowieso live uh, werk uh, de komende twee weken. Uh, na deze uitzending dan. Uh, dat is volgende week. Uh, Brechje Lacour en Michel Ebber. Die gaan we zo direct nog even hier uh, laten horen. Uh, dan het uh, beentje van Michel Ebber. Gravel Town. En Brechje uh, doet ook mee in, in deze aflevering. En zij uh, zijn volgende week uh, te gast. gaan dan uh, live wat uh, spelen. En de week erop hebben we Yellowgrass. Dat is een uh, bandje uit, uh, uit Amsterdam. Getipt door een van onze vorige gasten hier uh, bij, bij uh, Alternative FM. Namelijk van Julius. Komt die tip af. Van, joh, let er eens even op. Nou, uh, we hebben ze gestrikt. Dus uh, die komen 3 juli. En dan is ook nog 10 juli is, uh, al uh, bezig uh, uh, inge ingekleurd te worden. Maar dat is meer... ...praten over het werk... ...en dat is Stillway. Dat is een uh, wat stevige band... ...heb ik hem laten vertellen. Dus uh, die gaan uh, dan op uh, 10 juli... ...het een en ander vertellen over, uh, het, uh, over... ...het werk wat zij hebben gemaakt. En dan is er nog een... ...vraagteken wat betreft de 17e... ...of de 24e juli. Maar het, uh, ook daarin uh, zit er wat aan te komen. En zij heet Miro van Laken, ...officieel, maar ze uh, noemt zich... ...Mees. Mees uh, treedt wat op in, uh, in het land... Heeft onder andere ook met Fransen en Van Pieker eventjes een optreden gehad. Nog niet eens zo gek lang geleden. En uh, ze staat nu op Oerol uh, op Terschelling. Toevallig zit daar ook uh, iemand die ik ken. Hè? Leo Detelman, jij zit daar toch ook. Dus die, uh, of die nou luistert, dat denk ik niet. Maar die uh, loopt daar ook rond. Dus dat zijn de middelen die wij nog uh, voorlopig de komende tijd uh, tot beschikking dus, we zitten waarschijnlijk wel een beetje vol tot, uh, tot en met, uh, nou, ver halverwege juli uh, zitten we dan weer redelijk grand. Ja, dus ja. Uh, genoeg te dunker voor mij, dat is wel mooi. Nou, uh, en wanneer beginnen die uh, Robacta Awards weer? Uh, dat was pas in uh, oktober, november. Uh, nou ja, toen, no nog een klein beetje dan. Ja, en daarna uh, kunnen we over op de Robacta. En, en of dat, uh, of dat van mij zijde uh, ook uh, gaat lukken, want dat is, uh, wat ik, ik, ben tegenwoordig, jaren ik ben tegenwoordig mee. mantelzorger, dus dat wordt, uh, dat wordt even een heel ander verhaal. Maar ik ga nu. Dit is, we hebben nu al lang genoeg zitten oude Nelen hier ja, Je hebt nog center. steeds dat, uh, ja. dat zandlopertje. Je ja, ik, ik zou er maar eens gaan inzetten. Ik ga, ja, dat heeft na wel gesignaleerd. Ik ja, ga nu, nu een niet meer opdraaien. Hier komt dus, hij dan. Hier is Jimmy Dumbell en Jacques Perth. Ja, dan moet ik hem stopzetten. Maar mijn uh, computer doet het een beetje moeilijk. Dus, uh, dus ik... Uh, ja, als je nou eens <laughs> nou wat meer tijd op nou uh, die free player blijft staan, ja, uh, dan, dan, uh, dan uh, hoeven uh, we ook niet doet, zo verbaasd op te kijken uh, dat het een einde is. Nee. Uh, maar over, uh, in de Duitse, Duitse collectie heb jij niet iets van Peter Fox of zo? Want daar krijg nee. je ontiegelijk veel zin in nu. Nou, nou, weet je, die gaan we dan wel even opzoeken. Op, uh, op, een, uh, op een heel fijn uh, kanaal. Zo'n uh, mooi fijn kanaal. Een fijn, fijn uh, kanaal uh, waar, waar, waar je tegenwoordig ook filmpjes en dat soort dingen Peter Fox! Fox, hè? Ja, Peter Fox. Nou, eh, om, omdat jij het bent en omdat jij zo verschrikkelijk... Uh, House of zee, neem ik aan dan. Ja, of... Ja, daar uh, Ja, Kijk, we hebben ook de officiële, officiële versie. Die ga ik uh, eventjes zo uh, dadelijk even, even neerzetten. Want anders dan, uh, dan weet ik het wel. Uh, hij staat wel klaar. Uh, maar uh, dit was, uh, want het was ook wel leuk. Want het is hier Duitsstalig. Uh, wat, ik, wat ik net even hier... Ja, en ik vroeg me af waar komt vandaan? Zij is aangereikt door Rebecca Lydia. Beter bekend als Rebecca Binkhuizen. Zij uh, heeft uh, ooit uh, in een grijs verleden nog uh, gewerkt met Bart van Zanten. U wel bekend van Ravolva, die heeft een studio in Lissen. Oh, ja, ja, ja. En zij heeft uh, toen uh, haar nummers daarop laten nemen. Uh, ik heb wel materiaal hoor, overigens van uh, Rebecca, maar zij zit in het achtergrondkoortje van deze dame die in het echt Iris Wiesner Lang heet. Dus dat is. Uh, nou dat klinkt is... dat vrij Duits, maar oh. woont het in Nederland? Ja. Volgens mij wel. En uh, ze spreekt ook uh, vloeiend Nederlands. Tenminste, in ieder geval de tekst is vloeiend Nederlands. Dat Nederland. deed de dame van vorige week trouwens ook. Uh, Edita Karkoschka is dat van uh, Nausicaa. Ja, ik weet, weinig, van. Niet, uh, ik weet niet precies waar die vandaan komt. Maar er stond een Duits... Duitse kwam, auto voor de deur. Ja, en volgens, volgens zij... mij komt zij uh, inderdaad uit het, uh, het zuiden van Duitsland. Ja, zij, komt, uh, zij is half Duits, half Pools. En ze woont... <laughs> uh, en ze woont uh, uh, ja, uh, ze switcht over de grens en... Uh, dan in Nederland, dan over in Duitsland. En Nausicaa is niet echt een Nederlands band. Ik vind, ja, er zit... Ja, Tim, Tim zit erin. Edita zit erin. Die, die werken vanuit uh, Nederland. En dan zitten er uh, uh, zitten Janus en uh, nog een paar... Uh, en nog eentje. Uh, Marinus heet die, geloof ik. Marius heet die. Uh, die uh, komen dan uh, uit Duitsland. En met een Pools busje? Uh... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik weet niet, ik weet niet uh, de exacte benaming. Maar uh, om even deze dame nog even verder uh, kort te sluiten. Uh, zij is uh, dus uh, nu. Uh, dat is mij aangereikt. En uh, zij maakt dus Duitsstalige uh, uh, uh, muziek. Wat uh, toch een beetje RB-soul. Met een beetje een uh, twist van een beetje reggae heeft. En dat vind ik toch ook wel uh, iets, iets, uh, iets hebben. Vind je niet? Ja. Ja. Vond ik ook eigenlijk wel. Dus, dus in die zin uh, hebben wij uh, dat uh, graag uh, natuurlijk even uh, voor het voetlicht uh, gebracht. Daarvoor, overigens, een uh, mooi nummer van uh, onze zeven Uit uh, de buurt van. Nou, moet ik even nadenken ook weer. Ze dus kwamen uit de buurt van de Grevelingenmeer. Uh, Bruinissen, uh, uit die streek. Daar kwamen ze vandaan. Uh, Johnny Dumbell, of Jimmy Dumbell. En Chuck Wave Lovers. hebben ooit uh, nog eens een keer in een uh, nachtprogramma van Jim Voorwald uh, gezeten. Uh, daar hebben ze dan uh, even nog uh, mogen ruiken aan het een en ander. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar we gaan wel even zoeken. Of ze, dat, uh, of ze dat doen en of er nog materiaal is. Denk het wel, haast. Als je uh, nou, want ze waren uh, behoorlijk bezig vorig jaar. Als je nou van Peter Fox niet zo mainstream wil zijn... dan zijn we natuurlijk nog steeds een beetje Alternative FM. Ja. Pak dan Stadsaffen. St nog een keer? Stadsaffen. Als je gewoon S-T-A-D, die, die, dan kom je... Op, daar. Hoppa. Uh, dan pakken we Stadaffen. Stad officiële video die bovenste dus. is ja ja, ja ja ja maar ik, ik, zoek, ik, zoek, ik zoek eigenlijk het, uh, het officiële Peter Fox uh, kanaal en uh, dan uh, kijken of die hem toevallig uh, er ook heeft uh, tussen staan ga ik, oh, oh, oh ja wacht even dat, oh, gaan dus, uh, dat gaan we dus even niet doen uh, ja, ik heb wel een... Uh, maar dat is een uh, live aus Berlin. Is dat, uh, zullen we dan maar de live versie doen? Nee, dan? Pak, dan, pak dan de, de niet-officiële versie die we net hadden. Uh, Oké, okay, dan gaan we dat, de, de bovenste. Door, de bovenste. Uh, dat, uh, nou, dan gaan we die op, op speciaal verzoek van jou maar even draaien. Dit is een stadtafe van Peter, Peter Fox. Fox. Stadt voller Affen bin ich der King, weil ich mit schiefer die Wasser für die Massen sing. Die Weibchen kreischen, alle Affen springen, schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin. Ich hänger, ab, hab'n Hammertagen paar Primaten und ein Fass Havana klar. Ich pos' hab's Stil vor der Kamera und verdien viel banana, Na na nach. Mit meiner Affe Zelebrier, ich kassenhauer. Bräute kriegen Nackenschauer, ihre Makker macht es sauer. Sie machen Kussmond, ich schmeiß für sie bus Brust um. Stee in der Sonne und Trommel auf der Brust rum. Rotes Fell, dicker Kopf, seh aus wie junger Gott. Mütter schießen ab, Stuten fliehen im Galopp. Ich sehe ne blonde Frau, klau sie vom Balkon und sie krault mich all night long. Alles is bunt, laut und blind. Stad voller Affen ist voll und stinkt. In de lungen, bin drauf und grins grin. Steiger op ein haus, und je hört mich sing. Alles is bunt, laut en blinkt. De stad voller Affen is voll und stinkt. Wir feiern ohne grond, komm rauf en drinken. Die Party is gelungen, wir sind rauw en blind. In einer Stadt voller Affen. Es ist laut und stinkt Alles blinkt, man wird taub und blind Wir feiern ausgelassen, ich rauch und trink Yeah Affen feiern auch, wenn sie traurig sind Durch die Stadt weht ein rauer Wind Man trifft Rudel junger Hunde, die sauer sind Sie haben zu viel Zeit, die Klepper suchen Streit Ich seh zu, dass ich bei drei auf der Mauer bin Tausend Tonnen Taubenschild, alles grau und versifft Jeden Müll ins Maul gekippt, die Affen werden faul und dick Du bist niet fit, dan wirst du gefressen. Ungekaut, kurz verlaut en filmert, vergessen. Is mir egal, ik kan niet met den dreck en ohne kan ik ook niet. Bin goed drauf wie eine Horde Kinder ohne Aufsicht Nervt mich der laarste ich auf den Fernsehtop en genießt die Aussicht. Alles is bunt, laut en blinkt. Die Stadt voller Affen is voll und stinkt. Smok in den Lungen, bin drauf en grins. Steiger auf een haus und ihr hört mich singen. Bunt, laut und blind die Stadt voller Affen ist voll und stinkt Wir feiern ohne Grund, komm rauf und trinkt, die Party ist gelungen, wir sind taub und blind oh, oh, oh, oh. die Most der Flugbanen. Muss Platz genug haben. Laut den Schuss, die umstamm, schreibt in die Arbeit. Life can bend our knees before we Linda de was dat. Met uh, home en uh, eigen gemaakte opname. Wat ik uh, wel weer heel erg uh, bijzonder vind, is dat er een, uh, een, uh, een Facebook-vriendin die ik uh, een warm hart hoedraag, ineens ook weer vandaag uh, teruggekeerd is. Ik had dat al heel erg, uh, heel erg fijn. Uh, ja, zij zit in een uh, coverband. Of tenminste, heeft in een coverband uh, gezeten. En uh, nou... Het, uh, ik bedoel, ik heb een uh, warme band met, uh, met sommige mensen. En zij is er dus echt één van. En uh, ik ben een tijdje even weggeweest, maar ineens poef kwam er ineens een, uh, een bericht in één keer op. Net op het moment dat ik. Uh... Uh, Irida uh, was aan het uh, draaien. Toen zag ik dat ineens uh, voorbij kwam. Nou, vond voel ik leuk. Ik denk uh, dat is, uh, dat, moet, dat heeft zo moeten zijn. Jij bent, deze dag. jij bent stiekem wel net zoals jongeren een beetje verslaafd aan het Facebook, hè? Beetje wel, maar... Wat, uh... Eigenlijk ben je net zoals de jongere generatie. Ja, nou ja. Ik ben uh, misschien wel uh, een deel van de generatie I. Misschien ben ik wel een verlaten ei generatie uh, uh, Jij hoort daar zeker toe. Ja, ik ben niet zo... Ik kan ook best wel weken zonder Facebook. Is dat zo? Ja. Nou... Uh, en toch is het wel eens handig hoor. Want ik heb van de week gisteren trouwens. Dat kan ik wel even vertellen. Gisteren was er een uitwerking van idee tot resultaat. Wat hier in Zandvoort is geopperd. Er is in maart op een gegeven moment door de gemeente Zandvoort een avond belegd. En daarin moesten we dan op een gegeven moment komen met ideeën. Maar dat moest ook concreet meteen uitgevoerd worden. Dus kleine, kleinschalige ideeën die een bijdrage leveren om het dorp weer een beetje wat meer aan te trekken van buitenaf. Nou, uh, toen was een van de ideeën die ingediend werd... was uh, de moeder van uh, Lana Lemmers. Die zei van, ja, ik uh, kom op websites allerlei dingen tegen. Bijvoorbeeld de Noerboergring, uh, Silverstone, die, uh, die hebben... Uh, dat zijn circuits en die geven rondleidingen. Waarom doen wij dat in antwoord niet? Nou, toen uh, liepen daar uh, Dennis Zwemmer en uh, Nick Ouder rond. Dennis Zwemmer is van uh, de slotenmakers Antislipschool... En uh, Nick Oude-Lutekhuis uh, is uh, verbonden aan het uh, circuitpark Zandvoort. Die dachten van ja, is eigenlijk wel een goed idee. Dus moeten we nog even verder uitwerken. Op een gegeven moment komt daar, uh, ja, wie moeten we dat dan gaan laten doen? Dan kwamen ze bij mij uit. Omdat ik als uh, autosportverslaggever toch ook wel een uh, nodige jarenlange ervaring heb uh, opgedaan. Samen met uh, de heer W. van Densen. Ook wel uh, tijdens uh, raceweekenden uh, te horen hier bij ZFM Zandvoort. En uh, op een gegeven moment uh, werd er dus uh, concreet uh, gezegd: nou, laten we dan maar een, uh, een rondleiding op het circuit uh, gaan verzorgen. Dus een pilot die uh, loopt nu tot en met uh, eind juli. Uh, ben ik samen met uh, de media-coördinator Kees Koning op pad gegaan om een uh, looproute uit te zetten. Moet ongeveer een uur tot anderhalf uur zijn. En vervolgens had ik uh, gisteren het genoegen mogen smaken om uh, de vrijwillige brandweer van Code Broek... Een kleine rondleiding op het circuit te mogen geven. Dus uh, dat was uh, de, de kop is eraf. Het is uh, wel erg uh, leuk geworden wat dat, uh, wat dat gaat. Dus uh, het was. Uh, dat is wel aardig om uh, even gewoon. Uh, ja, even rondleiding onder, uh, onder leiding van Jaap Koper. Ja. Uh, of het uh, enige hout gaat snijden in de toekomst, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Maar het was wel heel erg uh, leuk. Twee uh, nummers overigens hebben we net uh, gedraaid. Dat waren Stad Ava van. Uh, Peter Fox. Ons, uh, van Peter Fox. En uh, wat uh, betekent dat? Nou, dat uh, betekent stadapen. Yep. Dan komt het op neer. Stadsapen, ja. De Stadsapen. En uh, daarachter hoorde je dus uh, Home. Een uh, eigen opname van uh, Linde Kreuzer, Die ook heel even kort in uh, de voorrondes uh, van uh, de beste singer-songwriter van Nederland heeft uh, mogen, uh, mogen zitten. Uh, ze is er uiteindelijk uh, niet doorheen gekomen. Dat was bij de eerste aflevering in reeks. En uiteindelijk is ze wel hier al inmiddels twee keer geweest. Dus dat, uh, is dan, dat hebben we dan er weer wel overgehouden. Dus we zitten wel in de goede richting. Ja. Uh, deze week was de front of een van de mensen van deze band jarig. Paul Verschuur. Ja, hoe ben ik daar dan weer aangekomen? Nou, dat is via Bo Manning uh, gegaan uh, van Astrid. Uh, die uh, bezig zijn met uh, het laatste hand uh, te leggen aan hun, uh, aan hun album. Het uh, derde album, uh, wel te bestaan. De opvolger van Box. Waar we ook uh, hier uh, bij uh, Alternative FM uh, de nodige aandacht hebben besteed. En Bo heeft mij beswoorden dat hij uh, gaat uh, langskomen om te vertellen over het album. En of hij dan ook net samen met Jurriaan dan weer twee uh, hé, heel intiem dan, uh, een setje gaat, uh, gaat spelen. Dat moeten we dan nog maar even afwachten. We gaan er maar vanuit. Ja, laten we dat maar hopen. Misschien uh, doen ze het ook nog met z'n tweeën. Maar goed, uh, dit uh, was uh, Paul Verschuur. Uh, In My Tree is de, het album. Hij uh, heeft dat ook. Uh, ja, dat is zo heet ook de, de titel van het album. En uh, Simple Things is het titelnummer of het uh, tracknummer wat we gaan uh, laten horen hier bij Alternative FM. on the stairs With simple things that count Eigenlijk is die ook uh, gewoon erg strak, vind ik eerlijk gezegd, hoor deze productie. Het is bijna een danceplaat, joh. Ja, het, is, uh, ze, het, het zit ook gewoon goed in elkaar. Ik moet je, kan ook niet anders zeggen. Uh, het, uh, het is ook het idee wat uh, Martine Bond, ze heeft het ook hier uitgelegd uh, tijdens de uitzending, van uh, ja, wat, ik, wat ik eigenlijk wilde met, uh, met dit tweede album. Uh, dat album Love, Hate and Fate, zo heet hij. Uh, dit is het, ook meteen het openingsnummer en tegelijkertijd de single. Uh, ja, je hoort het natuurlijk goed. Het is uh, duidelijk. Uh, ja, het moet een beetje stevig aangezet worden. Er zitten ook hele stevige tracks uh, op. Maar ook hele uh, verstilde nummers uh, die, uh, die Martine heeft uh, gemaakt. En bovendien zegt ze ook... Ja, uh, anders uh, zit ik uh, in één uh, stijl uh, te werken. En ik uh, wil toch kijken of ik uh, meerdere stijlen uh, heb. Want dat heb ik ook in mijn hoofd zitten. En dit was duidelijk een voorbeeld van uh, hoe het uh, dan zou moeten, moeten klinken. Uh, hoe zij uh, dan... Uh, met een volle band viel uh, erachter uh, zit. Nou, bestaat er een versie. En voor de alternatieve FM luisteraars is dat natuurlijk geen probleem. Want wij hebben tegenwoordig een Bandcamp pagina. Ik zeg het er maar even fijn duidelijk bij. Kan je vinden trouwens op onze Facebook pagina. En dan staat uh, een kopje music. En dan word je direct geleid naar de Bandcamp pagina. En daar of staan... uh, rechtstreeks altfm.bandcamp.com Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Eh... Uh, misschien wel ook om een linkje te maken... ter plekke dat we dat even nu verzenen... te plekken maken voor op de website. Hè? Snap je? Dus... Uh, wat mensen erbij. Eh, live muziek? Ja, daar. Nou, uh, dat, is, dat is één. Uh, maar van... van deze uh, on the run bestaat er dus ook een hele... verstilde versie. En die heeft... Martine Bond live hier gespeeld... bij ons in de uitzending. En die klinkt zo... Ja, dat was een hele andere versie. Ja, dat was een hele andere versie. Maar goed, nu moeten we er alleen nog even heel fijn de link er even, even bij uh, zoeken. Dat, dat, dat hebben we zo hoor. Hier staat hij. Uh, Onder andere, even. ja. Oh, ja, uh, oh. Ho, ho. Ik moet hem gewoon even overkopiëren. Want wat gaan we nou doen? Want ik ben zo'n. Uh, ja, daar ben ik een. Ja, dan komen jouw Facebook skills er naar boven. Dan ben ik toch maar wat blij dat ik ze heb. Vind je ook niet? Ja, dat je nog een klein beetje weet hoe dat uh, hele Facebook-gedoe ja. werkt. Dus uh, zeg ik. Uh, nou, kijk zelf maar op dat filmpje bij mij op mijn Facebook. En anders uh, gewoon, uh, wil ik hem ook nog wel even gewoon delen, delen, maar, uh, delen op Alternative FM. Hè? Dat, dat doen we dan ook maar meteen uh, op een pagina die wij beheren. Live Martine Bond, twee keer. Uh, wat zeg, wacht even. Twee keer uh, onderrun, want dat was, uh, dat was even de bedoeling. Uh, om even te laten horen waar, uh, hoe de verschillen zijn. Zoals die op het album klinkt. En dus de uiteindelijke singleversie uh, Nou, en moet ik, ik zeggen dat, het, uh, dat, het, dat ik het altijd leuk vind om dat soort. Uh, om de vergelijkingen te maken. Dat soort vergelijkingen ja. te maken. Ja. Nou ja. Uh, uh, hier, nou ja, hier onze de eigen opname dan. Uh. Ik er even bij zitten. Jij bent gewoon live aan het, aan het Facebook, hè? Ik ben even het is... van het live aan het Facebook, daarom zeg ik ook... hier onze eigen opname. Op, en dan staat hij ook op... de Alternative FM-page. Daar staat hij ook op. Uh, nou ja, je, het, het, het, het, het, het lijkt me wel duidelijk... Uh, dat, uh, dat we dus... Uh, het is gewoon ook een beetje een uithangbord... voor allerlei andere mensen in het land. Dus bijvoorbeeld... Uh, ben je nog serieus bezig met een uh, echte carrière... Uh, als singer-songwriter of gewoon als uh, band... Moeten we wel de enige restrictie bijzetten als je bent bent, dan uh, verwachten we dat je dus uh, enigszins akoestisch gaat spelen, Dat je een akoestische en dat je dus niet met ja. een uh, complete trombone-installatie Hoezo? en uh, Trombo drums tro uh, gaat komen en weet wat. Trombone ging prima. Soundabout. Ja, ja die, hebben netjes die goede jongen die had uit een petflesje en, en wat, wat schuimmiddel uh, had een, eigen, een eigen demper gemaakt. Ja, nou, okay. Het kan allemaal makkelijk, zolang je maar niet met een heel drumstel aan het Nee, uh, dat, dat is één keer gebeurd. Daar hadden wij uh, eventjes gewoon, uh, wat, wat minder, rekening, minder goed rekening mee gehouden. Uh, toen uh, was, uh, waren de winnaars van de Rob Akda Word editie 2012-2013 uh, te gast. Ja, dat ging even uh, lichtelijk uit de hand. Maar het was wel knallen. Maar het was wel knallen. Dat was wel ook leuk. daar hebben we nog filmpjes van. Zou ik die Zal eens een we... keer online zetten? Volgens mij moeten we dat maar eens een keer doen. Dat is ik wel ga die wel eens online, online zetten. zetten. Dat lijkt mij heel erg leuk. Uh, dan kun je zien hoe Baptist hier uh, bezig is uh, geweest. En dat, dat, oh, dat is wel uh, behoorlijk vet. Hebben wij ook, ook, ook opnames van uh, Baptist uh, hier? Uh... Ja, die heb ik onder de, de, de filmopnames staan. Ah. Oeh. Maar... Uh, überhaupt die moeten we toch ook ergens hebben, denk ik. Ja, die hebben ja. Dan gaan we. Dan uh, moeten we daar eens ook even van de week... Zijn we uh, mee gaan doen? Ja, dan moeten we, moeten we zeker nog mee gaan doen. Dus, uh, die gaan we misschien ook binnenkort even op de bandcamp uh, pleuren. Dus dan uh, ja, weten we dat en ook de, wel... Uh, en het Vimeo-kanaal, anders houdt het in ja, de gaten. Ja, ja, ja. ja. Uh, wat er ook uh, op gaat komen, zijn de zingende postbode... en onze vriend uh, Jarl van Malta, die, uh, die ook in uh, geweest zijn... Want ook dat vind ik uh, toch wel uh, de moeite waard om uh, online uh, te zetten. Wat, wat ziet je daar nou weer afstandelijk? Uh... Ja, het is zingende postbode. Ja, ja, dat vind ik wel. Het, het, het is cultureel erfgoed hier uit, uit de buurt. Die man die is, uh, dat is uh, een bevlogen uh, uh, dichter, zinger, uh, songwriter. Dat... En postbode schijnbaar. En postbode, ja, inderdaad. Want dan loopt Molenwijk, uh, in Molenwijk uh, en Lennon van der Haak uh, kent hem. Dus uh, even voor de mensen thuis. Lennon van der Haak is onze oude programmeleider. Dus onze voormalige programmeleider. Dus... Zinnencoördinator was hier. Voormalig. Mee. Ja, voormalig. Voormalig, voormalig. Moeten we nog even doorgaan? Ja. Ja? Nee? Ja, dat is goed. Oké, okay, we, uh, we gaan weer. Uh, ga weer uh, maar een blaadje draaien. We hebben er een, beetje, een beetje genoeg uh, keet geschopt. Uh. Volgende week dan uh, zijn uh, hier twee mensen. We gaan ze ook alle twee even achter elkaar uh, draaien: uh, Michel Ebbe van Gravel Town. Dat, je, dat ga je nu horen. En Bregje Lacour. Die de hulp had uh, gekregen van onder andere Richard Beukelaan, die ook in de eerste voorronde van de beste singer-songwriter... bij deze editie is voorgekomen. En uh, Steven Rietveld en diezelfde Michel Ebbe... want die, die hebben namelijk aan, uh, dit, aan dat nummer van Brechtje meegewerkt. Je hoort dus Gravel Town from Grace... en daarachter dus You Don't Know van Brechtje Lacour. We beginnen dus met uh, dit uh, hele fijne nummer...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 Week echt wel samen met jou in dat achtergrondkoortje willen. Dat we daar met z'n tweeën. tweeën Ja, home ja. Als Brechtje dat gewoon uit wil leggen, hoe, hoe ze dat wil hebben, ja. dan ja. lijkt me dat wel wel leuk. Ja. Ja, wie ben niet te schuiven dan? Ja, nou ja, goed. Daar hebben we Martijn wel voor. Ik weet niet, is volgend jaar, volgende week niet ook uh, culinair? Dat zou zo maar kunnen. Nee, dus dit, dit weekend. Dit is dit weekend. Uh, we gaan uh, eruit, we gaan nog geen uh, nummertje draaien. En dat is uh, Ubrich. Oh, en wat is de vast het is Stop Ik het is klassifies, eying, couch The explosion op je sounded so cheer. <makes> <makes>